Nederland houdt de mijnenjager Haarlem beschikbaar voor het internationale optreden tegen Libië. Het schip is al in de Middellandse Zee. Het zou daar meedoen aan de NAVO-operatie tegen terrorisme. In Brussel is vandaag geen overeenstemming bereikt over de rol van het bondgenootschap in de Libië-crisis. De Egyptische bevolking heeft gisteren in het referendum over een grondwetswijziging in meerderheid ja gestemd. 77% van de kiezers was voor. De opkomst was ruim 41%.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 Het Europees Parlement stelt een onderzoek in naar beschuldigingen van corruptie tegen drie Europarlementariërs. Journalisten van de Britse krant The Sunday Times deden zich bij 60 Europarlementariërs voor als lobbyist. Drie van hen waren bereid om in ruil voor geld wijzigingsvoorstellen voor Europese wetten in te dienen. Ze zijn een sociaaldemocraat uit Slovenië en het Roemenië en een conservatief uit Oostenrijk. Die laatste is zelf al opgestapt. Dan het weer.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 Waar ik uh, verantwoordelijk was voor een heel stuk organisatie. Hm. Uh, de hoogtijdagen waren 200 studenten, die intern in hm. het oude ja. Jezuïtenklooster woonden. In Heverlee. was in dat In Heverlee, he? ja. ja. En uh, die kwamen uit uh, veel verschillende landen. Er werd lesgegeven in het Nederlands hm. en in het Frans. En de Franse afdeling, maar ook heel veel mensen uit Franstalig Afrika. Ja.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 Ze doen erg veel, ook voor de katholieke kerk. Ze hebben al een paar jaar een uitgave gemaakt van Lectio Divina. Dat is een boek wat de rooms-katholieke liturgie volgt en waarin de bijbeltekst uit verschillende evangelie wordt gebruikt.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 de moeilijkheid is dat het niet altijd lukt om de jonge generatie mee te krijgen in de geloofsoverdracht. Ja. Ik geloof dat Corrie ten Boom dat ooit zei, God heeft geen kleinkinderen. Ja, klopt, Iedereen ja. moet zijn eigen beslissing nemen. Ja. En uh, dat wordt ook wel mensen voorgehouden. Maar wat ik net zei, er is zoveel welvaart in Nederland dat een heleboel mensen denken, nou ik kan het wel zonder God.